Jobbo's met het NOS-journaal. Er komt een subsidie voor vrachtauto's en bussen met een schone motor. Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu wil zo de kwaliteit van de lucht verbeteren. Bedrijven kunnen een premie van maximaal 4500 euro krijgen per schone vrachtwagen of bus. De subsidie geldt voor dit en volgend jaar. De auto's moeten wel voldoen aan de zogeheten Euro 6 norm. Er komen steeds meer vrachtwagens en bussen met zulke motoren. Die stoten volgens Atsma ruim 90% minder stikstofoxide uit dan oudere motoren. De Europese Commissie adviseert Nederland om de hypotheekrenteaftrek helemaal of deels af te schaffen. Die aanbeveling staat volgens de Volkskrant in een advies dat vandaag bekend wordt gemaakt. Volgens Brussel moet de hypotheekrenteaftrek worden afgebouwd om een implosie van de huizenmarkt te voorkomen.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 In Drenthe zijn sporen van 5000 jaar oude nederzettingen uit de ijzertijd ontdekt. In de gemeente Borger-Odoorn werd naast een hunebed een terrein ter grootte van een voetbalveld afgegraven. Volgens de betrokken archeoloog had de grond alleen losser gemaakt moeten worden. Maar doordat er 20 tot 25 centimeter diep is gegraven, zijn er scherven met sporen van de trechterbekercultuur naar boven gekomen. Archeologie-studenten van de Universiteit Groningen, die het terrein onderzoeken, hebben tot nu toe ongeveer 600 vondsten gedaan. Twee derde van de artsen vindt dat ze geregeld te lang doorgaan met het behandelen van ernstig zieke patiënten. Dat blijkt uit een enquête van het tijdschrift Medisch Contact... Zo'n lange behandeling is vaak in strijd met het welzijn van patiënten, vinden de artsen. Vaak behandelen ze toch door, omdat ze daar van nature toe zijn geneigd. Ook speelt de druk vanuit patiënt en familie een rol, zeggen de artsen. Het weer wolkenvelden en ook perioden met zon met een kleine kans op een bui. De middagtemperatuur loopt uit 1 van 15 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuiden van het land. Dit, was het Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Files van 3 kilometer of langer in de Randstad staan onder meer op de A1 richting Amsterdam. Daar staat tussen knooppunt Hoevenlaak en Eenbrugge 6 kilometer. A9 richting Amstelveen 8 kilometer langzaam rijden tussen Beverwijk Oosten en knooppunt Raasdorp. Op de ring Amsterdam de A10 tussen Schelling-Wouden en Knoopend Watergasmeer 4. A12 Arnhem naar Utrecht, daar staat tussen veenendaal westen Maarsbergen 6 kilometer. A13 richting Rotterdam tussen Knoopend-Ippenburg en Delft 3. A15 Rotterdam naar Gorkum, staat 5 kilometer bij Knoopend-Gorkum door een ongeluk. Bij Knoopend-Gorkum is de linkerijst ook dicht. A20 in de richting Gouda, 5 kilometer tussen Schiedam en Knoop het Op de A27 Almere naar Utrecht, tussen tabrechtseplein en Utrecht Noord 3. Op de A28 Utrecht in de richting Amersfoort. Tussen knoopend Rijns Weert en Alfred den Dolder ook 3 kilometer. En richting Utrecht staat tussen Amersfoort-Vathorst en Leuzen-Zuid een file van 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Belief, assim você mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, leiba, leiba, Me a falar. te nossa, nossa. Assim você me mata. meer wilde.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 Così Mi piace così. Ik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 All of my cars are with a push of a button Telling me I just as I blew up or whatever you call it Switch the number to my phone so you never could call it Don't need my name on my show, you telling I'm ballin'. Swish, what a shame, could've got picked Had a really good game, but you missed your last shot So you talk about who you see at the top Or what you could've saw, but sad to say it so far Phantom pull up, valet, open doors Wish I'd go away, got what you was looking for Now it's me, who they want, so you can go And take that little piece of shit with you I'm out of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 get out loud so like it. House is stealed.